Die verhuizing was mythisch. Die verhuizing was heel mooi. Hoe was dat dan? We hadden een kabel gespannen van de derde verdieping aan de overkant naar hier, dwars over de tuin, <laughs> door de ramen, tot helemaal achterin. En daar lieten we die kisten met boeken langs de beneden zuizen aan een katrol. En daar riepen we dekken! En dan vielen we allemaal plat op de grond onder het raam, terwijl de kist nog over ons heen zuizen. Behalve Beerta. Die <laughs> liet dit in zijn broek?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 Ja? Dag meneer koning. Dag meneer Swenker. Volgende keer krijgt u meer. Nog meer? Nu al. Dus dat u veel te laag ingeschuild. Ik heb er een opmerking over gemaakt.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 Met prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.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 Dat was bij een rassia. Toen met die joden. Toen kwam ik na sperktijd van mijn verloofde. En ineens een kerel voor me. Geweer tegen mijn buik. Tegen het hek. En handen hoog. Nou koning. Ik verzeker je. Ik heb geen spier van mijn gezicht vertrokken. Maar je had een ei onder mijn oksel kunnen gaan koken. En dan was het natuurlijk ook wel eens dat je dacht.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 Een gezegen, 1958 toegewenst. De Bruin, de beste mensen En van hetzelfde. En dat je maar een grote jongen mag worden. <laughs> Hebben jullie er nog wat aan gedaan? Kaartje gelegd en een borreltje gedronken. Er is niet zoveel meer aan tegenwoordig.